Van der Linde met het NOS-journaal. Het lukt gemeenten nauwelijks om huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder 40 gemeenten waar veel arbeidsmigranten werken. Bij veel gemeenten ontbreekt het aan een duidelijk beleid of huisvestingplannen sneuvelen naar verzet van omwonenden. De gemeenten komen honderden tot enkele duizenden woonplekken tekort. Emiel Roemer, die de bescherming van arbeidsmigranten onderzocht, roept gemeenten op snel in actie te komen.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 Duizenden inwoners en toeristen op La Palma worden geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De eruptie begon zondagochtend met een reeks aardbevingen. Op zeven verschillende plekken stroomt lava uit de vulkaan.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 Komende woensdag rijdt de intercity naar Brussel de hele dag niet, omdat de conducteurs staken. Samen met de vakbonden willen ze meer salaris afdwingen van NS. Het steekt de conducteurs dat ze minder betaald krijgen dan hun collega's bij andere internationale treinen, waaronder de trein naar Londen en de nachttrein naar Wenen. Het weer nog, lokaal kan nevel of mist ontstaan vannacht, het koelt af naar 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. In Zandvoort. Is zin in ZFM. Wept nu de nacht.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 Als we echt willen. Geloof die van binnen dat als we echt willen dan kan het. Alsof er niets is veranderd. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomergies. Push in my mind, push in all you got to do Flying high Is jouw keuze, ZFM.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 is echt, ugh, het is niet erg toe, het is niet erg het is niet erg toch? het is niet erg toch? het is niet echt ugh, het is niet echt toch? het is niet echt toch? het is niet echt het is niet echt toch? het is niet echt het is niet echt toe, is niet echt toch? het is niet echt half jaar, ik wil dat het is niet echt toch? het is niet echt toe, het het is niet echt toe, het is niet echt toe, het is niet echt is niet echt echt is niet echt is heel de week is het is heel de week is het toekomst. Zij is niet de regels, ik denk in dat het goed komt, En heel de week is het bouwen. Ik ben bezig met sterven. Heel de wereld dat is zuinig. Ik hoop maar niet dat het erg is. Ik hoop maar niet dat het erg is. Niet erg, toch het is niet erg. Ik ga niet zien. Het niet echt, toch het is niet erg. Toen ga niets Het niet erg, toch het is niet erg, toch het is niet ergens.